Verwacht wordt dat ook vliegtuigen uit Qatar zich snel zullen aansluiten bij de acties. Daarmee zou voor het eerst een Arabisch land deelnemen aan het militair ingrijpen in Libië. In de Duitse deelstaat Saxon-Anhalt blijft de CDU van bondskanselier Merkel de grootste partij. Volgens prognoses leden de centrumrechtse christendemocraten een licht verlies, maar hebben ze met 33 procent voldoende stemmen om de coalitie met de SPD voor te zetten. De sociaaldemocraten bleven ongeveer gelijk. De Groenen keren na 13 jaar terug in het parlement van Sachsen-Anhalt. De liberale FDP en de extreemrechtse NDP bleven onder de kiesdrempel. De verkiezingen zijn belangrijk voor Merkel, onder meer na het debat deze week over kernenergie, naar aanleiding van de gebeurtenissen in Japan. Het weer, vannacht op veel plaatsen ligt de borst, plaatselijk ook kans op een mistbank, morgen opnieuw vrij zonnig en droog, en 10 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Goedenavond, u bent terug bij de VPRO, dit is Bureau Buitenland. Straks zenden we een reportage uit van VPRO-verslaggever Ellen van Dalen... die net is teruggekeerd uit Jemen. Ook daar is straatprotest tegen het bewind- en vallen doden. Vrijdag nog, toen de troepen meer dan 50 slachtoffers maakten. Ook aandacht voor de ramp in de kerncentrale in Fukushima, Japan. We hebben fotograaf Robert... De gas. Die is net teruggekeerd uit Tsjernobyl, waar 25 jaar geleden de kerncentrale ontplofte. En aan Europarlementariër Bas Eickhout vragen we of we wel zonder kernenergie zouden kunnen. Blogistan komt vandaag uit Haiti, want daar zijn vandaag presidentsverkiezingen. Maar we beginnen met Libië. Remco Andersen staat op het dak van zijn hotel in Benghazi. Goedenavond. Hoe is het daar nu? Eh... Uh... Het is rustig, een beetje gespannen wel. Uh, het is veel rustiger dan een paar dagen geleden. En uh, uh, mensen zijn wel heel blij dat die luchtafvallen begonnen zijn. Ik ben net uh, een stukje richting de zuidelijke stad Ashdabia gereden en daar ligt het echt bezaaid met sleunende wrakken van, van tanks en panzervoertuigen nog. Maar het is ook wel een beetje spannend, want uh, er zijn verhalen dat Gaddafi-militairen uh, dat een unicorn pereld nodig hebben voor, uh, voor burgerkleding. En er wordt steeds veel geschoten, meestal in de lucht. Maar er hangt wel echt, echt duidelijk een spanning in de lucht. Het is niet meer zo veilig als het een paar dagen geleden. Wat heb je allemaal meegekregen van uh, de acties van uh, vannacht? Van de aanvalsgolf van uh, de geallieerden? Nou, die is er geen veel. Ik was in Tobruk in het noorden van het land. Ik ben vanmiddag al teruggekomen. Um, maar ja, wat ik, wat ik meegekregen is dat uh, iedereen daar en hier... ontzettend blij is dat de actie ondernomen wordt. En uh, iedereen heeft nu ook het gevoel, hier in Benghazi in ieder geval, dat die stad verder veilig is. Dat de bedreiging voor Benghazi, ook voor het noorden, uh, nu weg is. Dat die niet meer zomaar tanks kan verplaatsen zonder dat ze uh, uh, weggeschoten worden. Dus mensen, we hebben nu wel echt zoiets van oké. Okay, het oosten is nu veilig, dat hebben wij nu. En nu kunnen we verder met onze aanval richting het westen. Wat verwachten ze precies van, uh, van het westen? Nou, ik denk wat ze nu doen... Maar... Uh, niemand wil hier uh, militairen op de grond zien, dus uh, luchtsteun, dus luchtaanvallen. En uh, zorgen dat, uh, zoals de rebellen dat zien, dat ze een eerlijke kans hebben om, uh, om de troepen van Gaddafi te kunnen bevechten. En dat uh, toch een beetje bescherming geboden wordt, terwijl ze, denk ik, zoals de rebellen dat zien, richting het westen gaan met hun, uh, met hun, uh, met hun aanvallen. Remco Andersen, blijf even bij ons. Guy Verhofstadt, uh, die is ook aan de lijn als leider van de Europese Liberalen in het Europees Parlement. Goedenavond. Ja, Eerder deze week uh, haalde u vrij fel uit. U zei dat, het, uh, dat de gang van zaken in Europa u ziek maakte, de, de besluiteloosheid. Bent u nu wel tevreden? Nou, ik, vind, ik vind het wel allemaal laat natuurlijk, de beslissingen die genomen zijn. Maar ze waren absoluut noodzakelijk uh, om, uh, om de opmars uh, en, en, en een bloedbad in Benghazi te stoppen. En ik denk dat dat uh, intussen bereikt is. Dat er een no-fly zone is, dat er ook een halt toegeroepen is aan de aan de oprukkende troepen van Gaddafi naar Benghazi, dat in elk geval al dat bloedpad in Benghazi eh, vermeden is. Ja. Bent u daarmee ook tevreden? Is, is dat genoeg? Uh, een no-fly zone ingesteld, het afweergeschut, uh, uh, uitgeschakeld? Uh, zijn verdere aanvallen nu niet meer nodig? Ik denk dat er misschien nog links en rechts aanvallen zullen komen. telkens wanneer de troepen van Gaddafi uh, zullen proberen. van uh, ...opnieuw bepaalde burgerdoelen te bereiken. Ik denk bijvoorbeeld aan Mizrata, dat uh, waar nu ook even gevechten uh, plaatsgrijpen. En uh, de resolutie uh, zegt twee zaken, on-fly enerzijds, maar anderzijds ook dus de mogelijkheid om uh, een halt toe te roepen uh, wanneer uh, Gaddafi de terug... Uh, acties zou ondernemen die, zijn, uh, die zouden neerkomen op een uh, massale slachting aan de burgerbevolking. Hè? Dus uh, het doel is wat u betreft uh, voorkomen dat Gaddafi nog meer slachtoffers onder de burgerbevolking maakt... maar niet zozeer zorgen dat Gaddafi uh, verdwijnt? Dat is de taak van de, van de revolutionairen en van de opstandelingen. Ik denk dat de twee zaken duidelijk uit elkaar moeten gehaald worden. en Dat de opstandelingen natuurlijk, en dat was toch ook de bedoeling uh, van de resolutie, uh, ja, opnieuw kans krijgen om het uh, evenwicht te herstellen en om terug op te drukken uh, naar, uh, uh, na, na, naar Tripoli. Dus je moet hopen dat uh, deze non zone enerzijds en, het, en, en de gerichte uh, aanvallen die er zullen gebeuren, zoals uh, uh, gisteren. Uh, uh, vandaag en gisteren in Benghazi, dat, dat, dat die eigenlijk uh, ja, die opstandelingen de kans geven... van terug het overwicht uh, op het terrein te brengen. Maar verwacht u niet wat veel van die rebellen? Want uh, we hebben foto's gezien hoe zij hun wapens bedienen. Nou heb ik er niet heel veel verstand van, maar het zag er niet ontzettend professioneel uit. Wat als ze er niet in slagen om uh, Gaddafi weg te sturen? Nou kijk, het moet een typische revolutie blijven. Wij hebben de mensen van de oppositie gezien. Uh, die zijn trouwens al twee weken geleden voor het eerst naar naar de Europese instellingen gekomen. En uh, het is duidelijk dat hun wens is dat zij die revolutie kunnen volmaken. Het zou volgens mij een heel slechte zaak zijn, indien in het nodig zou zijn om troepen op de grond uh, te moeten uh, droppen. En dat is absoluut uh, niet de bedoeling van geen enkel lid van de coalitie, van de internationale coalitie. En is ook niet de bedoeling uh, van de resoluties zoals ze gestemd is in de VN. Dus ik, ik denk wel dat uh, uh, dit, dit moet mogelijk zijn. Uh, en, en, en dat ja, in elk geval door de non fly zone... en door, door de gerichte aanvallen waar, uh, waar Gaddafi optrekt... dat het uh, moet mogelijk zijn voor de rebellen... om nu het overige terug te krijgen. Wat vindt u van de houding van de Arabische Liga... die aanvankelijk uh, uh, meestemde met uh, de VN-resolutie... maar nu felle kritiek uit op deze acties? Ja, ik denk dat het veel te maken heeft met uh, Moussa... interne politiek in uh, Egypte. Mogelijk is dat uh, een verklaring die kan gegeven worden... Uh, en uh, uh, voor het overige denk ik dat het uh, van in het begin heel duidelijk was. Het is de Arabische Liga die uh, niet eenmaal, maar geloof ik driemaal een, uh, een non-fly zone heeft uh, gevraagd. En het is natuurlijk een beetje naïef om te denken: ja, een non-fly zone betekent uh, gewoon dat er geen vliegtuigen in de lucht zijn. Nee, het betekent dat de afweergeschut uh, uh, ontmanteld wordt uh, en dat uh, uh, vliegvelden uh, onklaar worden gemaakt. Dus een non-fly zone. Dat uh, wist de Arabische Liga ook wel van in het begin. Dat betekent natuurlijk wel het inzetten van echte militaire middelen. Guy dat blijf even bij ons. We gaan naar Hans-Jaap Melissen, die is ook in Libië. Goedenavond. Goedenavond. Wat is uh, vanaf jouw standpunt nu uh, de situatie? Ik ben uh, buiten Benghazi vandaag gaan kijken naar die uitgebrande tanks, panzerwagens, uh, alle soorten geschut... Geraakt door uh, westerse vliegtuigen. Um, want tussen Benghazi en uh, Asdabia, de 150 kilometer ongeveer opgelegen plaats, uh, is nog ergens een frontlinie. En er, er is nog een, net ten noorden van Asdabia. Daar, uh, daar kun je niet komen, zeg maar, want er zit nog een lange rij van uh, opstandelingen in auto's te wachten, eigenlijk uh, recht tegenover de stellingen van Gaddafi. En ze zijn eigenlijk te wachten op nieuwe airstrikes. En, uh, en dan zal het er hetzelfde uitzien als wat ik vandaag gezien heb, al die uitgebrande voertuigen waar dan weer ja, feestende mannen opstaan die soms hun zoontjes meenemen. Als een soort uh, open dag van de landmacht. En uh, ja, men heeft hier, dat is het net ook al gezegd, toch het, het idee dat uh, het goed gaat op deze manier en uh, dat Benghazi uh, in ieder geval veilig is. En dat nu de rest moet worden schoongeveegd. Ja, er zijn wisselende berichten over het aantal burgerdoden. Wat kun jij daarover zeggen? Nou, dat is lastig. Ik heb het getal van 120 gehoord. Gisteren heb ik iets van 30 doden in één mortuarium gezien. Maar dan gaan mensen ook naar andere plekken. Je moet niet vergeten, dat die getallen soms aan beide kanten overdreven worden. Net zoals de beeld op de Libische staatstelevisie. Dat ik die heel bijzonder vond vandaag, waarbij. Een beetje lachende mensen rondom een bed staan waar mensen in liggen die volgens mij niet gewond zijn, maar een soort hele slechte acteurs. En, uh, want als er dan zoveel doden daarvoor gevallen zijn, waarom laten ze daar de doden niet zien? Uh, dus ja, beide kanten willen ook de mediaoorlog winnen. En uh, nou, zo hoort dat in de oorlog. Zo hoort dat. Bertus Hendriks, Hendricks is ook bij ons. Hij is uh, van het instituut Klingendaal. Hij is aan de lijn nu. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Midden-Oosten deskundigen, wellicht uh, ten overvloede. Uh, la laten we eens beginnen met uh, wat er uh, vannacht gebeurd is, deze acties. In hoeverre is dat voor jou onverwacht gekomen? Want jij gedacht dat ze zo snel zouden ingrijpen en ook op zo'n schaal? Nou ja, de, die aanwijzingen waren wel heel sterk. Omdat de Fransen met name duidelijk maakten dat er echt haast moest worden gemaakt. En uh, dat, dat, uh, ook, dus dat Frankrijk daarbij voorop zou lopen. Dus uh, daar, uh, daar was ik uh, niet meer verbaasd over naar alle voorgaande dingen. Die allemaal heel duidelijk in, uh, in die richting uh, wezen. Uh, en, en ook omdat het gewoon duidelijk was dat als het niet uh, gebeurde, ja, dan zou het te laat zijn. Want kijk, als eenmaal die troepen van uh, Gaddafi uh, binnen een stad. Zijn, uh, ja, dan kun je geen, uh, geen no-fly zone acties meer voeren, want dan worden rechtstreeks uh, heel veel burgerslachtoffers bijvoorbeeld ingecalculeerd. En dat, uh, dat is denk ik ook de reden waarom bijvoorbeeld vandaag in Misrata uh, de, de Libische regeringstroepen zo ontzettend uh, de druk zijn geweest, en ook gisteren hebben gebeurd om daar binnen te komen. Uh, om op die manier uh, minder gevoelig te zijn of minder ontvankelijk voor uh, uh, die aanvallen van, uh, van, vanuit de vliegtuigen en, en, en kruisraketten. Ja, de situatie is nu dat, dat ze uh, zeggen we gaan alleen de no-fly zone uh, garanderen, daarvoor moesten we deze acties uitvoeren, maar het uh, wegjagen van Gaddafi, dat is verder aan de rebellen zelf, is die houding vol te houden? Wat als de rebellen daar niet in slagen en er een padstelling ontstaat? Ja, ik denk niet dat het uh, kan dat, uh, laten we zeggen, de, de, de mensen die nu in de. of de landen die nu bezig zijn met die coalitie tegen Gaddafi. dat die plaatsvervangend. Uh, dat ben ik helemaal met de heer Verhofstadt eens. Uh, de Libische revolutie gaan maken. Het gaat erom om een soort uh, gelijke kansen te creëren, zal ik maar zeggen. In de, uiteraard de, de niet uitgesproken verwachting. Uh, dat uh, het Gaddafi-regime inmiddels zoveel leg legitimiteit. Uh, illegitimiteit heeft gekregen, dat, dat, uh, dat ze dat wel gaan winnen. Uh, en het is ook niet alleen. Maar maar zo dat ze alleen maar daarin in, in de lucht blijven. Ik bedoel, ze hebben dus, uh, althans bij mondervang en Sarkozy ook heel duidelijk gezegd... dat dat ook betekent, zoals zij de, de, de resolutie uitleggen... Uh, dat die, uh, die opmars van de troepen van Gaddafi tegen de burgerbevolking... van de laatste weken ongedaan wordt gemaakt. Dus ik denk dat de, de westelijke Arabische, met een klein Arabisch randje, uh, coalitie... die resolutie die al heel vergaand uh, is, als je al zijn uh, artikelen leest... Uh, ook ook inderdaad zo ruim zullen interpreteren. En op die manier uh, hopen dat, uh, dat ook die hele uh, affaire toe leidt... dat Gaddafi weggaat. Want gezien de risico's die men neemt, de inzet van de middelen... is het eigenlijk niet goed denkbaar dat dit eindigt met een padstelling. Want dat zou een groot prestigeverlies zijn voor de hele uh, westelijke wereld... en de uh, een paar Arabische landen die zich daar effectief... en de Arabische Liga die zich er officieel achter heeft gesteld. Ondanks de rare verhalen van vandaag. Remco Andersen in Megazi, uh, wat kun jij zeggen over de, de opmars van de rebellen? In hoeverre uh, is er nog sprake van een opmars van rebellen? Nou ja, wat hans zei, ze staan stil nu uh, buiten Ashdabi. Ze staan frontlijn en daar staan ze tegenover elkaar. Uh, ik denk dat allebei de kant kanten niet aan het kijken zijn hoe het nu verder moet. Um, wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat allebei de partijen vechten, vechten voor hun leven. Want, um, als Gaddafi uiteindelijk zou winnen, wat nu niet meer in orde lijkt... ...dan blijft er niemand aan hier dat hij uh, dat heel erg grondig huis zal houden onder de steden... ...onder het deel van het land dat uh, tegen mijn opstand is gekomen. En andersom uh, winnen de dat ook in de om, want een doel, omdat hun eigenlijk het eigenlijke doel is... ...om het regime ver te werpen en door te stromen naar Tripoli. Dus, um, dat, uh, die strijd is allemaal heel erg worden de komende weken. Ja, Guy Verhofstadt, leider van de Europese Liberalen. Uh, hoe ziet u dat? Stel dat het wat langer duurt om Gaddafi weg te jagen... of misschien wel helemaal niet lukt. Moet er dan toch niet worden gesproken over aanvullende hulp aan de rebellen? Die aanvullende hulp van de, werd door de rebellen al, al verschillende malen gevraagd natuurlijk. Ja, onder de vorm van materiaal. Onder de vorm van voedsel, de vorm van medicijnen, maar ook materiaal. In welke mate dat daaraan tegemoet gekomen wordt, daar heb ik echt geen uh, zicht op uh, voor het ogenblik. Maar ik denk dat je ook uh, moet hopen, uh, en dat is ook eigenlijk uh, de achterliggende uh, filosofie ook van de resolutie, dat er ook intern uh, bij het leger van Gaddafi, dat daar, uh, ja, dat daar overlopers zouden komen, dat daar stukken van het leger zouden het uitzichtloze zien van de, de strijd die Gaddafi voert. Daar hoopt men ook uh, duidelijk op. En uh, dus uh, ik denk dat het in de, in, in de komende dagen wel in die richting zou kunnen kantelen. We hebben ook nog Bertus Hendricks van het instituut Klingendaal. Hoe, hoe kijk jij aan tegen uh, de Arabische Liga? Want aan de ene kant hebben ze min of meer om deze acties gevraagd... en aan de andere kant distancieren ze zich ervan. Is dat niet gewoon een spel om anderen de kastanjes uit het vuur te laten halen... en er niet reputatie technisch voor op te hoeven draaien? Nou, we moeten ons weer afvragen hoezeer uh, de, hoe de Arabische Liga, laten we zeggen, de grondstroom van de Arabische volken nog representeert. Die Arabische Liga hebben we eigenlijk nooit wat voor elkaar gekregen. Meestal is het een, is een krachteloze club. Uh, maar symbolisch was het natuurlijk voor de, de westerse landen heel belangrijk dat de Arabische Liga. Uh, een van degenen was die zijn politieke steun uitgaf. Een soort Arabische cover. Um, ik ben het met meneer Verhofstadt eens dat het heel goed mogelijk is dat Amr Moussa, die kandidaat is voor de presidentsverkiezingen. die in Egypte voor de deur staat. Dat hij het wel een aardige gelegenheid vond. Om zijn nationalistisch blazoen. Want het is natuurlijk altijd. In de Arabische wereld moeilijk. Cruisraketten. Dat doet aan, aan, aan, aan Irak denken. En dat doet, haalt allerlei Arabisch nationalistische gevoelens boven. En ik denk dat hij aan de goede kant van, van dat gevoel zou willen zitten. Het is ook mogelijk. Dat de Arabische Liga zijn steun heeft uitgesproken. Voor deze no-fly zone. En misschien heeft gedacht van ja, dat komt er toch niet van... gezien de, de tegenstand van de Russen en de Chinezen. En misschien een beetje zijn geschrokken. Want er zit natuurlijk wel meer uh, rare aspect... aan het hele optreden van de Arabische Liga. Omdat er zijn uh, landen lid van de Arabische Liga... die dus voor een no-fly-zone zorgen... Uh, hebben opgeroepen in, in Libië. Maar die tegelijkertijd in Bahrein hetzelfde doen uh, wat... Uh, inclusief Saoedische troepen... die daar de, uh, de demonstranten uh, gewoon uh, neerknallen... Wat, wat men dus uh, Libië verwijt. Dus die Arabische Liga die, die voert een, een wat raar spel. En Gaddafi zal natuurlijk alles... Uh, al, in ieder geval Amrou Moussa. Uh, en ik denk dat Gaddafi er alles aan zal doen... om uh, die verwarring, als het aan hem ligt, nog wat te vergroten. Guy Verhofstadt, uh, als Europeaan... want u was verontwaardigd over de houding van uh, de Europese uh, bondgenoten... Uh, zal ik maar zeggen. Um, in dit geval... En Duitsland doet nog steeds niet mee. Kan ik me voorstellen dat u nog steeds ergens die teleurstelling uh, ervaart? Ja, ik heb dat ook enkele, twee dagen geleden al, al duidelijk gemaakt... Dat, uh, dat de onthouding van Duitsland, dat, dat, uh, ja, dat ik dat uh, zeer spijtig vind. Uh, ik, ik vind trouwens in deze dat de, de, het spijtig dat de Europese Unie... niet als zodanig uh, uh, één standpunt had van in het begin... Uh, als eenheid ook zijn verantwoordelijkheid... Mag ik opgenomen. ook concluderen dat de Europese Unie er internationaal niet meer toe doet? Nee, ik zou zeggen dat uh, Cathy Ashton het uh, niet uh, gedaan heeft zoals wij dachten. Hè? En dus met andere woorden niet voortouw genomen heeft. En uh, dat doet mij de vraag. Wijzen naar... Uh, naar ja, kan je het uh, veiligheidsbeleid en het defensiebeleid van de Europese Unie... Hè, wat, wat vandaag bestaat, uh, er zijn al verschillende operaties geweest... Kan dat nog uh, in feite blijven stoelen op unanimiteit? Want je ziet altijd uh, dat een van de 27 lidstaten... Uh, wel dwars gaat liggen en, en, en, en daardoor een snelle, een, een, een snelle besluitvorming verhindert, en zoals hier eigenlijk gebeurd. Dus want volgens mij, indien de Europese Unie sneller tot een eensgezinde houding had gekomen, hadden ze sneller ook de VS kunnen overtuigen en uh, was ze waarschijnlijk uh, een non-fly zone in een veel eerder stadium geweest. En dus dat wordt uw volgende voorstel om unaniem, die unanimiteitsregel ja, die, uh, te unanimiteit schrappen. In mijn, ...in mijn hoogpunt inderdaad uh, totaal voorbijgestreefd En elke keer als er zo'n internationale operatie gebeurt... ...merk je dat dat een, een RM is die uh, de besluitvorming me verhinnert... ...met als gevolg dat men dan terugvalt op individuele landen. In deze, in deze was het dan uh, Frankrijk en, uh, en, en Groot-Brittannië essentieel... ...die dan het voortouw moeten nemen. En dan zie je de andere landen van de Europese Unie... Uh, ...stuitjes aan bijdragen. Huh? Die komen dan ook allemaal naar Parijs. Als mevrouw Merkel komt naar Parijs om uit te leggen... Uh, dat ze niet rechtstreeks gaan meedoen, maar taken gaan overnemen in Afghanistan. dan vraag ik me af waarom was het dan nodig van zich te onthouden hè? In, de, in, de, in de Veiligheidsraad. Als je ja. taken gaat overnemen van de andere uh, leden van de internationale coalitie. Het is helder. Guy Verhofstadt, hartelijk dank. En ook dank aan Remco Anders en Hans-Jaap vanuit Libië. En Bertus Hendricks van instituut Klingendaal. Behalve in Libië en Bahrein gaat het ook in Jemen niet zo goed. In Jemen gaat geen dag voorbij waarbij er niet zonder bloedvergieten wordt gedemonstreerd. Afgelopen vrijdag kwamen 52 betogers nog om het leven toen scherpschutters het vuur openden in de hoofdstad Sana. Honderden mensen raakten gewond. Op straat staan twee groepen lijnrecht tegenover elkaar. De één wil dat de huidige regering van president Saleh blijft. De andere groep is het na 32 jaar spuugzat. En eist dat hij zat die in navolging van zijn Tunesische en Egyptische collega onmiddellijk vertrekt. Drie ministers zijn al opgestapt, maar president Salem weigert nog op te stappen. Welke partij trekt aan het langste eind? Een verslag van uit Sana, van Ellen van Dalen en Jemen-correspondent Judith Spiegel. Tagrierplein... Niet in Egypte, maar in Jemen. En hier is ook een hele groep demonstranten zitten hier al weken bij elkaar. Het zijn demonstranten die voor de regering zijn. En een, een soort van opstootje bij een van de tent. We gaan even kijken. Wordt eten uitgedeeld. Het is echt een run op het eten hier. Dat wordt uitgedeeld vanuit een soort uh, vrachtwagentje. Dat voor de tent staat. De mensen die hier zijn zijn heel, duidelijk heel anders dan de mensen die wij zien op het... Uh, plein van de vrij Bij het Universiteitsgebouw. Het zijn zeker geen studenten. Mensen klimmen er zelfs op. er wordt om gevochten om te eten. Water. De soldaten die lopen hier, uh, die delen blaadjes kat uit. Een gedrogeerde plant waar uh, de hele middag op gekoud wordt en waar ze lekker uh, haai van worden. Maar dit is dus normaal. Hè? Hier op het plein waar dus de pro-regering gezinnen mensen demonstreren... ...wordt elke middag rond deze tijd dus eten uitgedeeld. Wat zegt hij tot nu toe? Nou, hij heeft, tot, tot nu toe zegt hij dat het eten inderdaad komt van de Mahatama, dus ...dat is de partij van de president Ali Abdullah Saleh. En ze zijn hier om hem te steunen omdat de mensen bij de universiteit... Uh, uh, die, die, die, ...die willen rotsen en zij zijn tegen chaos. En ze zijn voor een één jemen, dus een, een ongedeeld jemen. Hij supportt de president met zijn ziel en met zijn bloed. Maar wat als het eten inderdaad niet zouden krijgen? Uh, ik laatst hoorde ik ook een verhaal van iemand die uh, Wiens neef hier, hier tussen zit. En het eten was een kwartiertje te laat. En toen, uh, toen werden de demonstranten plotseling ook anti-president. Uh, anti want, want dat was natuurlijk niet de bedoeling. Het eten moest wel op tijd komen. Ja, want dat is natuurlijk de grote vraag. Waarom zitten deze mensen hier? Omdat ze gewoon lekker gratis te eten krijgen en smiddags kat? Kijk, een lekker kippetje al daar verderop. Of omdat ze echt zo pro-president zijn zijn? Dat ze echt zo graag willen dat die regering blijft zitten? Oh, we krijgen zelfs een kippetje. Beetje aangebrand? Nou, nee, dank u wel. for you. is for you. Dankjewel. Ja, dat is de grote vraag. Het eten is op en de mensen gaan weer eigenlijk hun eigen weg. Wat de rest is allemaal afval van kippen, bouwtjes. Het stinkt hier echt enorm. Tijd om te gaan. We lopen verder. Ik denk dat het ongeveer zo'n twee kilometer lopen is. En daar zit de andere partij, de tegenpartij. En die willen president zalig juist weg hebben. Duizenden en duizenden mensen zijn er op de been bij het universiteitsgebouw in Sanaa. Onder en ook vele duizenden vrouwen. Ze houden allemaal gele kaarten omhoog. Het is de laatste waarschuwing die Sanaa krijgt vandaag, deze vrijdag. Warning Friday. Sinds een week of twee zijn er ontzettend veel vrouwen bijgekomen. In het begin was het een handje vol en nu zijn het er toch... Uh... Zijn het grote groepen en sowieso hebben de samenstelling van de demonstranten hard zien veranderen de afgelopen tijd. In het begin zag je veel roze, roze hoofddoeken, roze posters van de oppositiepartij de Islag. Dat is er helemaal uit. De demonstraties zijn partijloos geworden. Het systeem moet om, het systeem van Salah moet verdwijnen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen met deze leuzes. We zijn hier nu een tent binnengekropen. Het is een blauwe afgedekte tent. want We moeten even het zeil hier omhoog doen. En achter dit zeil zitten zo'n, nou, ik denk toch wel vijftien vrouwen allemaal gesluierd. Alleen hun ogen zijn zichtbaar. En, uh, het zijn allemaal studenten of docenten aan de universiteit die hier dus achter ligt. De meeste zijn zo rond de twintig. Sommigen hebben zelfs kinderen. Die hebben ze thuis achtergelaten. En hun moeder die zorgt daar nu voor. Wat is je your name? En Ahmed. Yeah. And you how old? I'm 22 years old. U bent, you know, weten je ouders bijvoorbeeld dat je hier bent. My parents didn't know if I'm here because they against my opinion. Maar ouders, niet of ben, ouders die weten niet dat zij hier is. Die ouders die zijn ook eigenlijk nog steeds pro-regering en zij staat aan de andere kant samen met haar broers die hier ook uh, op het universiteitsplein rondlopen maar ze zegt het is mijn mening ik wil hier zijn ik vind gewoon dat ik hier moet zijn if ze they know, maybe they will not uh, take me go all, uh, out they will take me be in home and don't study and don't go from your university de kans is groot dat als ze erachter komen dat ik hier rondloop... dat ik gewoon niet meer naar buiten mag en dat ik ook zelfs niet eens meer mag studeren. Maar dat heb ik er graag voor over. I want to see a better future for my country. Ooit werd Jemen door de Romeinen Arabia Felix genoemd. Gelukkig Arabië. Dat waren de tijden dat het Arabische Schiereiland welvarend was... dankzij haar strategische handelsroute. Nu behoort Jemen tot de armste landen van de wereld. Het scoort hoog op het lijstje van falende staten. En het staat bekend als broedplaats voor Al-Qaeda. Hassan al haifi is politiek en economisch analist en woont in Zana. Wat zijn nu volgens hem de belangrijkste problemen waar het land mee worstelt? Het well, probleem is natuurlijk corruptie. Je hebt ook nepotisme. You know, Je een you know, familie, Autocratische family structure where the family members of the president control the major military first the major military units in the armed forces i mean they exploit these positions very very much i mean Hassan vertelt dat het land vergeven is van de corruptie en de vriendjespolitiek Vooral het leger staat erom bekend dat alle belangrijke posten worden vervuld door familieleden en vrienden van de president. Soms noemen ze uh, Jemen ook wel een failed state. Is dat ook zo? Een failed state, yes. yes. Well, it's in a sense, it's not even a state. It's a family enterprise. Hij uh, denkt ook niet dat Jemen een falende staat is, omdat wat hem betreft Jemen helemaal geen staat is, maar eerder een familiebedrijf, waar uh, men nog niet eens in staat is om de kinderen. Naar school te laten gaan om kinderen onderwijs te geven. Hij noemt dat een sociale bom. Hij maakt zich reuze zorgen over wat er van die kinderen moet worden die geen onderwijs krijgen. En denkt dat, uh, dat het bijna niet anders kan dat die ook dieven en corrupte mensen zullen worden. You know, we have a in Yemen: you learned, we learn to shoot before we how to walk. Je leert in Jemen schieten voordat je leert lopen. Zo zou een gezegde luiden, volgens Hassan. Dat is wat hem betreft een feit. En zo legt hij ook uit: sinds het, dit regime aan de macht is, is er ook altijd oorlog in Jemen. Die bovendien de economie volledig geruineerd heeft. Everyone is fed up with this regime. Wow. Het middaggebed is net voorbij en in de verte ontstaat deze enorme zwarte rookvolk. De hele massa valt uit één en gaat daar naartoe rennen. En dan gauw vallen de eerste schoten. Niet alleen in de verte, maar ze komen ook steeds dichterbij. Volgens mij wordt er ook vanaf de daken nu geschoten. Het is tijd om naar de moskee te gaan, denk ik. daar even veilig heen komen te zoeken. Er ook een helikopter boven vliegen. Er staat met een enorme chaos hier bij de moskee. Dat is ingericht als een noodhospitaal. Er worden tientallen gewonden binnengedragen. We zien nu 14, 14 mensen aan de. More people killed also in the tent. We transfer more critical cases. I think there is more than 30 killed people. Een dokter die houdt me tegen, die zegt: er zijn al meer dan 14 doden en dat is allemaal de schuld van Salig. Dit is dus de democratie die Salig me voor ogen heeft. Most most of the injury in the head. Yes, He gunshot in the head. De afgelopen dagen is niet alleen in Sana, maar ook in de rest van Jemen de strijd echt een stuk harder geworden. Er wordt veel geweld gebruikt en er vallen doden. Alleen in Sana al vrijdag 41. En toch krijg je als buitenstaander een beetje het idee dat een soort van impasse is ontstaan. Hoe kijken andere betrokkenen daar nou tegenaan? Ik vraag het aan Nadiel Al-Sakaf en zij is hoofdredacteur van de Jemen Times. Het is de enige Engelstalige onafhankelijke krant van Jemen. Nadia heeft na de dood van haar vader 12 jaar geleden het werk van hem overgenomen. De um, the situation in Yemen is different from other countries and the street in Yemen is not the same in terms of education or awareness of population as other Arab countries such as Egypt or Tunisia. De situatie in Jemen is anders dan in landen als Egypte en Tunesië. De bevolkingssamenstelling is anders. Dus het is ook begrijpelijk dat het langer duurt... voordat Jemen niet massaal de straat opgaan. Een ander belangrijk aspect is dat de demonstranten op dit moment... nog geen champions hebben, kampioenen in de zin van uh, leiders van de groep die, uh, die de anderen meekrijgen. Als dit gaat gebeuren, dan is dat het keerpunt van de revolutie. Toch lijkt het erop dat er we wel van dit soort aanvoerders van de revolutie beginnen op te staan. Als we aan demonstranten vragen wie dat op dit moment is, dan horen we vaak dezelfde naam. Tawakkol Karman is the one of these people. It's a good woman. Tawakkol is very good uh, woman. Inshallah, she will be a leader for women. Tawakkol Karman is een bekende mensenrechtenactiviste in Jemen. Het is niet zo dat ze nu net boven is komen drijven. Ze is al jaren een voorvechter van, uh, met name persvrijheid. Dat is een van haar speerpunten. Tawako Karman is lid van de Islagpartij, partij de grootste oppositiepartij in Jemen. Anders dan haar eigen partij is zij wel die straat op blijven gaan. De Islagpartij partij heeft op een gegeven moment besloten om te kiezen voor de dialoog met de president en zijn partij. Tawako heeft zich daarvan afgekeerd en heeft dat ook zo aan haar partij gemeld. Jullie mogen best onderhandelen, maar ik geloof daar niet in. Ik ga gewoon de straat op.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 En dan uh, van de oppositie en hebben we gesprekken met elkaar van hoe we nu verder moeten. Want alleen die zit in, die is niet voldoende. Dus uh, we denken er nu over om uh, naar het paleis te gaan en die te bestormen. Maar, dat vertelt Judith ook net, dat zeggen ze al weken, al maanden. En wat ze nu wel doen is dus het gebied hier van dit demonstratiegebied verder uit te breiden. En dus op die manier wel op te rukken meer de stad in.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 two queens, so it is our culture to make women in the first. Eigenlijk hebben vrouwen altijd al een vooraanstaande rol gespeeld in Jemen. We hebben zelfs twee koninginnen gehad, tot 100 jaar geleden. Toen veranderde alles rigoureus en moesten wij echt achter de schermen verdwijnen. Maar wij grijpen deze revolutie aan om weer naar voren te treden, om opnieuw onze vrijheid ook terug te eisen. Dus in zover is deze revolutie ook een soort poging om weer meer uh, macht naar ons toe te trekken. Die wordt hier binnen gedragen. Hij is nog relatief licht gewond, als, uh, als ik het vergelijk met, uh, met de overige mensen. En ik vraag aan hem wat er nou precies is gebeurd. Ik hoor wat ik al een paar keer heb gehoord. De, de mannen zaten, zaten in een zijstraat. Ze waren eigenlijk net klaar met het gebed en hadden zich uh, al in hun tenten geïnstalleerd. Toen uh, er eigenlijk plots werd geschoten vanuit de gebouwen. De, de huizen in de straat, dus vanuit de ramen, vanaf de daken. Maar Deze man begraven zich dus nog op het universiteitsterrein, zeg maar, op het demonstratiegebied. Ja, dit speelt zich allemaal af in het demonstratiegebied. En aan de rand van dat demonstratiegebied, aan de rand van de straten staan huizen. En vanuit die huizen is geschoten. Volgens deze man en volgens andere ooggetuigen uh, is er vooral geschoten door het leger. Pericht, pericht, pericht. Oh, er moet even iemand langs. En is er door de Baltagia, dus de huurlingen, is er met name met stenen gegooid. De man vertelt ook dat toen zij uh, terug begonnen te gooien richting de Baltagia. Dat toen het leger is gaan schieten. Dus met andere woorden dat het leger de Baltagia beschermd zou hebben. I am uh, the tenniscoach of uh, the ambassador of uh, Netherlands. I just coached him today before I come to the demonstration. De tenniscoach van de Nederlandse ambassadeur uh, is hier ook te beneden. Hij komt op ons afkent en hij vertelt hoe de situatie hier is. Now, they are shooting people directly to their bodies and heads and stuff like that. Each minute. One patient from outside. In de moskee die dus is omgedoopt, het noodhospitaal tot tijdelijk ziekenhuis liggen. echt tien, tien tientallen gewonden, onder wie een enkele echt heel erg zwaar. Zij worden we meteen afgevoerd naar andere ziekenhuizen. En in een hoek worden de doden geborgen. Dat zijn er in ieder geval al een stuk of twintig. Het omdat de demonstranten zich niet laten afleiden door wat er zojuist is gebeurd. Ze hebben de draad opgepakt en ze gaan nu in een lange strook door het kampement als schreeuwen Wat ik ervan begreep is dat er wordt geschreeuwd om vreedzame betogingen. Judith, als je met mensen spreekt op straat, je hem niet, dan valt het me eigenlijk op dat Al-Qaeda eigenlijk helemaal geen rol speelt in deze revolutie. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. Als demonstranten het al over Al-Qaeda hebben, dan is het altijd in de context dat zij zeggen dat Ali Abdullah Saleh, de president, Al-Qaeda binnen heeft gehaald. Veel ook gooit op het konto van Al-Qaeda en dat vooral om financiële en militaire hulp van Amerika binnen te halen. Wat je wel hoort is dat mensen zeggen, als Ali Abdullah Salah weg is, dan is ook Al-Qaeda weg. <tieden> لن ترى الدنيا على أرضي. En dat was dan het volkslied van Jemen. Een reportage van Ellen van Dalen met medewerking van correspondent Judith Spiegel. In Jemen is sinds vrijdagnacht de noodtoestand van kracht. En morgen wordt er in Brussel door de ministers van Buitenlandse Zaken... over de situatie in Jemen gesproken. Dan gaan we verder met de, ja, de andere grote nieuwsgebeurtenis van de afgelopen week. Fukushima, de, de, de kerncentrale. Hier in de studio zit Bas Eickhout, lid van het Europees Parlement... namens GroenLinks, welkom. En Robert Knot, fotograaf en net donderdag teruggekomen uit Chernobyl. Goedenavond. Hoe was het om in Chernobyl te zijn terwijl er zoveel nieuws was... elders in de wereld over een kerncentrale in nood? Nou, dat was ongelooflijk bizar. Wij stonden daar in een uh, dorp naar Rodici... wat uh, voor twee derde is leeggelopen vanwege die ramp in de afgelopen 25 jaar. En we kregen eerst natuurlijk het, de ram, uh, het nieuws binnen van die tsunami en de aardbeving. En daarna dat er uh, problemen waren bij de kerncentrales. En uh, ja, sindsdien heeft de telefoon rood gloeiend gestaan bij ons bij jullie. Maar hoe was het met die mensen? Want uh, volgden die mensen dat nieuws uit Fukushima dan ook echt met extra aandacht, omdat ze een soort herkenning hadden van, oh daar gaan we Ja, mensen hadden wel al meteen van, oh God, als dat maar niet op dezelfde manier misgaat, want dan uh, zitten zij ook met de gebakken peren. Dat is al uh, um, de meeste duidelijke reactie de hele tijd. Wat deed je in Chernobyl? Um, ik ben daar gaan kijken. Uh, naar de relatie tussen uh, de hoeveelheid reacties en uh, stoffen die er nog zitten in het voedsel... en uh, hoe dat tot ziektes leidt daar in die gebieden. Als fotograaf? Ja. Wat, wat vind je nog uh, terug van de ramp nu, uh, 25 jaar later? Um, nou, er is in, in het kort... Het is, uh, 110.000 vierkante kilometer uh, in meer of mindere mate besmet vanwege Tjernobyl... in de Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland zelf. Um, er wonen, naar schatting, een kleine 6 miljoen mensen. Uh, waarvan een aanzienlijk deel nog uh, dagelijks radioactieve stoffen... tot zich krijgen via het voedsel. En um, dat leidt tot enorme gezondheidsproblemen. En ja, we, wa we waren in Oekraïne en als je dat doorrijdt... Um, een hoop van de dorpen zijn... Um, Um, nog voor de helft bewoond of minder. Er zijn zelfs dorpen waar nog maar één iemand woont. Dus het, het heeft ook een, uh, niet alleen op het gebied van de gezondheid een enorme impact gehad, maar ook sociaal-economisch. Iedereen wil er weg, niemand wil meer wonen. De lokale autoriteiten zitten met de handen in het haar uh, hoe ze die gebieden in leven kunnen houden, economisch. Um, en dat is, dat is zo problematisch. Uh. Toch was er een rapport van de Verenigde Naties dat uh, onderzoek deed naar wat er daadwerkelijk echt aantoonbaar was van het aantal doden van Tsjernobyl van en de schade. En dat was eigenlijk vrij relativerend. Een aantal medewerkers uh, nog altijd te veel op de centrale zelf was overleden. En dan waren er de indirecte doden door kanker. Maar daarvan werd gezegd dat het vrij moeilijk na te gaan is uh, hoeveel er daarvan echt door die straling zijn omgekomen. Nou, daar kan je uren over discussiëren. Um, sowieso toen de tijd in 2006... het getal van mogelijk 4.000 kankerdoden... in het persbericht klopt al niet... met het uh, uh, werkelijke cijfer... wat in het rapport genoemd wordt... Uh, van 8.000 tot 9.000 doden. En die 8.000 tot 9.000 doden... hebben alleen maar betrekking op het aantal liquidators. Uh, dus mensen die er hebben schoongemaakt. Dat is ongeveer een groep van 600.000 mensen. En het aantal mensen wat uit die zones is, is geëvacueerd. En dat is 200.000 mensen. En dan laten ze die 5, nou, die 5 miljoen mensen laten ze buiten beschouwing... die nog steeds met die ellende worden geconfronteerd. En um, ja, er zijn een aantal tegenrapporten uh, geschreven. En daar lopen de schattingen uit een van 30.000 tot uh, 200.000. Maar het is in ieder geval altijd moeilijk om, om na te gaan... als iemand aan kanker overlijdt 20 jaar later. Kwam het nou door die ramp? Of had hij het anders ook wel gekregen? Ja. Um, dat is lastig, maar ja, op het moment dat je daar in Oekraïne of Wit-Rusland de ziekenhuizen binnenloopt. daar uh, zitten doktoren die al 25 jaar met het probleem bezig zijn. En die halen gewoon de lijstjes erbij van. Nou, voor Tsjernobyl had ik vier uh, gevallen per jaar van schildklierkanker. en nu heb ik er bijna 500 per jaar. Um, en los van dat. Bijvoorbeeld, de kinderen die nu geboren worden, of de kinderen die nu tussen, tussen de 10 en 20 zijn, hebben vaak een heel complex patroon van ziektes. Dus dat is ofwel orgaanfalen, uh, uh, allerlei kleine afwijkingen, chronische astma, chronische bronchitis, een zwakke immuunsysteem, ofwel kanker, uh, hartfalen. En dat zijn bepaalde patronen en dat loopt allemaal door elkaar. En uh, ja, zo'n zo dokter is ook heel goed in staat om die gevallen te scheiden. Hij, als je daar zo'n. Kliniek binnenloopt, dan wordt er ook heel duidelijk gezegd nou, dat is een typisch Tsjernobyl-geval en dat is geen Tsjernobyl-geval. Bas Eickhout, um, afgelopen week leidde in Europa dan toch de discussie weer op over, over kernenergie. Um, hoe kan het dat die discussie zo lang uh, verstomd is na Tsjernobyl? Laat ik daar eens mee beginnen. Ik denk dat het natuurlijk ook komt omdat het zo lang geleden is. Chernobyl is nu 25 jaar geleden en al die tijd hebben er veel kerncentrales gedraaid... zonder noemenswaardige problemen. Zal het dan ook met Fukushima zo gaan? Dat we gewoon over een paar jaar weer tot de orde van de dag verder gaan... en toch verder gaan met kernenergie omdat het gewoon makkelijk en goedkoop is? Nou, De discussie zal nu weer heftiger zijn en zal op een gegeven moment weer wat inzakken. Alleen wat heel belangrijk is, en dat verklaart ook altijd wel de felheid... van de voorstanders van kernenergie... De komende tien jaar worden heel belangrijk. Uh, eigenlijk duurzame energie is de snelst groeiende energievoorziener. Uh, zon en wind groeien veel harder dan kernenergie. En worden ook steeds goedkoper. Over tien jaar zal, zullen zon en wind ook goedkoper zijn dan kernenergie. En als er dan dus niet een, uh, ja, een groot nieuw arsenaal aan kerncentrales is geplaatst... zal het uh, over na tien jaar zeer lastig zijn om eigenlijk kernenergie nog overeind te houden. Wordt de ramp in Fukushima ook niet gewoon aangegrepen... door de tegenstanders van kernenergie? Zou ik het niet zo kunnen uh, zien? Nou, dat het debat weer is opgeleid lijkt me natuurlijk wel logisch. Ik denk dat je in Nederland uh, niemand er echt van kan betichten... dat er een fel debat is gevoerd over, over kernenergie. Maar in, in Duitsland afgelopen. om onmiddellijk centrales te sluiten? Ja, maar daar is het, daar is het debat kernenergie... is in Duitsland een, altijd al een heftige discussie. Uh, daar zijn protestmarsen, die zijn daar uh, bijna wekelijks uh, u aan u dat niet wat, wat laat ik zeggen, hysterisch van Angela Merkel... om meteen uh, de centrales te sluiten? Nou, kijk, er was iets... geen tsunami, er was er ook geen voorspeld. Nee, nou ga, ik ga niemand hysterisch noemen. Ik vond, moet zeggen dat ik wel ook wat opgetrokken ben. Nou, had. Noem mijn eigen kwalificatie. Nou, ik, vond het, ik vond het opvallend in ieder geval dat ze zo snel reageerden. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon... ja, laten we wel wezen, verkiezingen in deelstaten... waar oude kerncentrales staan. Dus het ligt zo gevoelig in Duitsland... dat ik het wel kan begrijpen dat, dat in Duitsland... dit soort besluiten nu worden genomen. Um, ik denk in Nederland is het een redelijk rustig debat. Maar laten we nu, en ja, dat vind ik ook... laten we nu echt eens een keer goed nadenken... hebben we kernenergie wel nodig? Nou, um... Frankrijk, 48, 58 uh, centrales, dat kan je niet zomaar wegdenken. Als Parijs de lichtstad moet blijven, dan zou je die centrales voorlopig nog uh, nodig hebben. Ja, Frankrijk heeft uh, verreweg de meeste kerncentrales, maar kijk naar Zweden, kijk naar Denemarken, daar is het grootste aandeel duurzame energie. Kijk naar de verwachtingen voordat Duitsland dit soort besluiten nam, naar 2020 toe. We hebben het puur over stroom, elektriciteit. Het aandeel kernenergie is ongeveer 30 procent. En de verwachting is dat dat iets zal zakken naar 25 procent. Zie Finland, die zijn nu al tien jaar een nieuwe centrale aan het bouwen. En dat loopt telkens uit. Dus ook een kerncentrale staat er morgen niet. Kijken we naar duurzame energie, daarvan is de doelstelling voor Europa... dat we op stroom, duurzame stroom, in 2020 35 procent hebben. Oftewel, over tien jaar zal er meer duurzame stroom, groene stroom zijn... dan kernenergie. Maar als we op groene stroom overgaan, wordt alles wel heel veel duurder. Daar moet u ook eerlijk over zijn. Nou, laten we wel wezen, dat zei ik al eerder... als je puur kijkt naar de, de bouwkosten, hè, als je dat allemaal meeneemt... dan is op dit moment nog zon en wind wat duurder. Maar de prijsontwikkeling, hè, als je kijkt naar uh, de technologische ontwikkeling... bij zon en wind, die is dermate sneller dat de verwachting is... dat over tien jaar dat ook goedkoper zal zijn dan kernenergie. Plus, en dan hebben we het bij kernenergie over onbekende kosten... of ongedekte kosten. Er is geen investeerder in Europa... Die uh, zonder een overheidsgarantiestelling een kerncentrale zal, uh, in, in, in zal investeren. Dus er is altijd, en daar zijn ook studies van, dat er eigenlijk ongeveer een miljard garantiestelling van overheid nodig is. voor elke kerncentrale, voordat we dus uh, zo'n ding kunnen bouwen. Plus, en dat zit aan het eind, als het misgaat... is het maar gedekt tot 700 miljoen. Nou, we hebben net over Chernobyl gehad. De kosten zijn net zo onduidelijk als uh, het aantal slachtoffers. Maar dat het miljarden, tientallen miljarden tot 100 miljarden... heeft gekost, dat is wel een feit. Dus u zegt, en wordt maar gedekt dus tot 700 miljoen. Dus, dus u zegt, daar... als je de werkelijke kosten... inclusief uh, eventuele rampen uh, zou berekenen... per uh, ja, waarin komt de energierekening tegenwoordig... dan zou het uiteindelijk duurder zijn dan windenergie. Nou ja, dat moet je in ieder geval meenemen. Maar ik vind het echt... De de voornaamste vraag is, het is echt niet nodig. We hebben allerlei onderzoeken die laten zien... in 2050 kunnen we het doen op volledig groene stroom. In de overgang heb je gas nodig. He, want die is ook variabeler dan kolen en kernenergie. Want dat hebben gewoon een basislast, die is heel fors. Studies laten dat zien... Het is nu een politieke keuze. Willen wij echt gaan investeren op groene stroom? Of wil je inderdaad kiezen voor nieuwe kerncentrales? Waarom? Wie, zal er nu, wie wil er nou kiezen voor zo'n kerncentrale? Want het is altijd veel risicovoller dan zon en wind. Dat is de keuze. Dat is ik het moet, politieke uh, ik debat. moet toegeven dat, dat, dat het ook wel uh, verbaast hoe makkelijk zo'n ramp kan komen. En hoe knullig de afhandeling uh, daarna overkomt ook. Nou ja, dat, dat gaan we dus nu ook in Europa, het, uh, vanuit Europa is nu gezegd... we gaan al die kerncentrales die er nu staan in Europa... gaan we aan stresstests, zijn er 143 in totaal, uh, gaan we aan stresstests overleveren. Kijken van hoe zit dat nu in Europa. En dan met name grote vraagstukken heb ik ook over... kijk, die centrales in Japan die zijn uitgeschakeld, sommige uit voorzorg door de, door de aardbeving. Vervolgens zijn alle koelinstallaties, cool ze hadden drie systemen, die zijn na elkaar uitgevallen... Nou, daar is natuurlijk de grote vraag. Hoe kan dat in hemelsnaam? Kan dat door de tsunami en de aardbeving? Of waren daar andere problemen mee? En hoe zit dat met de kerncentrales in Europa? Ja, een stresstest, Robert Knot, daar begon het in geloof ik mee. Dat ze, dat ze het systeem eens een keer wilden testen. Ja, dat was, een, dat was in feite een experiment wat, wat, wat volledig uit de hand liep. En uh, alle veiligheidsmechanismen werden uitgeschakeld. En, uh, dus, dus er was op, op een gegeven moment ook geen houden meer aan. En... Uh, ben jij een tegenstander van kernenergie? Ja, ik denk uiteindelijk. Um, sowieso staart men zich heel erg blind op die centrales en dat. dat um, maar de, je moet ook kijken naar de hele keten van kernenergie. Als je kijkt naar de winning van uranium, dat is een vreselijk vervuilend. Uh, proces waar uh, echt honderdduizenden tonnen aan chemisch en radioactief afval uh, uh, bij vrijkomt. Het, uh, het, het, het maken van de brandstof, van de nucleaire brandstof, gebeurt heel veel in Rusland. Onder andere in twee opwerkingsfabrieken in Mayak en Tomsk waar, zijn, waar, waar, waar wij geweest zijn. En daar liggen hoeveelheden de kernafval afgeslagen. Daar word je helemaal koud van. Bij Mayak is uh, vijfmaal maal Chernobyl en alle kernproeven ter wereld bij elkaar opgeteld in het milieu terechtgekomen... En dat gaat nog steeds door. In, dus, en dan zit je nog met het afval. Dus als je naar de hele keten kijkt... Uh, ja, die centrale is relatief veilig. Die centrale is relatief schoon. Maar het hele proces eromheen, dat is wel heel smerig. En... Nou ja, je hoeft maar te googelen in Canada of in Namibië. De vervuiling in die gebieden waar uranium gewonnen wordt is ook heel groot. Dus dat is, is, het is de hele tijd maar dat hele kleine verhaaltje van centrale. Maar het gaat bij mij om veel meer dan dat. Het is het hele proces. Ja, nou is een ander ding waar we dit over hadden: dat uh, nooit precies duidelijk is te maken. wat de gevolgen van Tsjernobyl nou zijn geweest, omdat het op zo'n lange termijn gebeurt. Hoe zie jij uh, de afwikkeling van deze ramp in Japan voor je? Nou, het is bij Tjernobyl ook uh, nooit duidelijk geworden... omdat uh, de overheden daar ook heel lang mee hebben gewacht... om daar daadwerkelijk onderzoek naar te gaan doen. Er um, is natuurlijk ook een hoop een boel verzwegen, heel lang. Um, en hoe dat zich in Japan gaat ontwikkelen... Ja, de, de adomegrenschap heeft al kritiek uit op uh, Japan... dat ze niet open zijn over wat er precies aan de hand is. Uh, de Amerikanen ook... En het gaat vast niet op dezelfde manier als in Chernobyl. Want de Sovjet-overheid is een hele andere regering dan Japan, gelukkig. Um, maar hoe zich dat gaat uh, ontwikkelen, dat... Ja, moeten we maar afwachten. Bas Eikhoud, hartelijk dank. En Robert Kijk, Knot, maar. ook dank. dank. Berichten uit Brogistan. Ja, we gaan naar uh, Haiti, want vandaag zijn er verkiezingen in Haiti... voor de president, uh, voor de senaat en voor het parlement. Het gaat tussen universiteitsprofessor Mirlande Maniga... en de andere kandidaat popster Michel Martelli. En dan ook nog een ex-dictator Duvalier... die onverwacht terug was gekomen naar het land. En ook nog de oude president Aristide, die is ineens weer terug in het land. Antwerpenaar Joris Willems woont sinds 2008 in Haiti en werkt daar ook. Hallo Joris. Goedemiddag, goedenavond. Ja, de, de verkiezingsstrijd is vandaag een, een beetje uh, een rare strijd, maar we, we hebben jou vooral gevraagd om naar de blogs te kijken. Heb je daar wel veel van kunnen vinden? Ja, het is, het is opvallend dat er eigenlijk vooral uh, de blogosfeer uh, geactiveerd wordt door de expats, dus de buitenlanders, veel meer dan de Haitianen eigenlijk. Voor een stuk wellicht te verklaren doordat uh, de helft van de Haitianen ongeletterd is. de uh, is tijd totaal onberekenbaar. Is dat ook een internetconnectie hier stukken van mensen kost? 50 Amerikaanse dollar uh, per maand bijvoorbeeld. En er is een maar jaar geleden de een aardbeving geweest? Dus, dus uh, de infrastructuur is natuurlijk ook lang niet goed genoeg om iedereen een internetaansluiting te geven? Nee, de infrastructuur is niet goed genoeg. En ja, als je niet kan lezen, dan kan je ook niet schrijven natuurlijk. Dus, uh, ja. Maar goed, wat heb je gevonden? Uh, Wel, het zijn vooral dingen uh, over de verkiezingen in, in Aristide. En voor die verkiezingen had ik eigenlijk zelfs niet, uh, niet eens naar het internet moeten gaan. Want uh, aan een telefoon uh, zoals het deze had ik, had ik genoeg gehad. Uh, presidentskandidaat Michel Martelly. Die is uh, beter bekend onder zijn bijnaam Sweet Mickey. Dat is een artiestennaam Pot als Topster. Of uh, een andere bijnaam Ted Calais, de Kaalkop. Uh, ja, Michel Martelly stel ik al uh, weken zowat iedereen in Haiti met berichten. En het volgende bericht dat vond ik op mijn eigen voicemail. Alle education gratis tissue. Et puis securité Ted Calais. De hele bevolking kan menswaardig leven. De hele bevolking kan toegang hebben tot gratis onderwijs en gezondheidszorg. Met kaalkopveiligheid laten ze je stem niet stelen. Ga in maart Martelli de kaalkopstemmen. Kom aan, afspraak op 20 maart. Ja, dit was uh, een boodschap van Michel Martelli. Maar hoe zit het met die andere kandidaten, Miranda de Maniga? Ja, die is toch veel minder aanwezig, zeker in de hoofdstad, uh, als Martelli. Ik vind er eigenlijk ook niet zo heel veel over terug op de borst... Maar bijvoorbeeld op de blog pas oublié, wat uh, om niet te vergeten wil zeggen, las ik een post waarin uh, er wordt een waarschuwing van Milan Manica voor de roze milities uh, wordt besproken. En roze, dat is de kleur van uh, Michel Martelly. Ze bevestigt dat veel van haar aanhangers gewond zijn door de roze militie. Misschien is het verbale overdrijving aan het einde van de verkiezingscampagne, maar het klopt dat deze jongeren die rozen dragen, sjaals, petten en armbanden overal in de stad zijn. Zo gauw de stembureaus dicht zijn, zullen deze roze golf in Porto Prince zien. Dat staat in de sterren geschreven. Ik weet niet goed wat ik erover moet denken, maar deze jonge mannen in rozen laten iets onsympathieks na. Kaalkoppen nodigen ons vriendelijk uit voor hen te stemmen. Ja, Joris Willems, wat, wat heb je gezien aan uh, roze Martelli supporters nou, Hij is enorm pertinent aanwezig in de hoofdstad. Overal hangen posters. Uh, en hij is, hij is zeker en vast uh, heel populair onder de jongeren die zijn t-shirts dragen en dergelijke, een dragen en armbandjes dragen. Die lijken hem uh, totaal onvoorwaardelijk uh, te steunen. Dat lijkt me ook wel in zekere zin beangstigend. Merk je daar iets van dat mensen dat zo ervaren? Ah, ja, je, je hoort, er, sommige mensen zijn dat wel wat ongerust over, over Martelly. Uh, ongerustheid wil hier dan, dat vertaalt zich meestal in het feit dat mensen zo wat beginnen hamsteren om te kunnen binnenblijven in het geval van onrusten. En uh, ik vond daar iets over terug, uh, een heel grappig fragment op de bocht van jean françois Labadie. Die schrijft over iemand die hem suggereerde om voorraden aan te leggen. In de strijd waarin president Preval en de internationale gemeenschap zich sinds maanden bevinden, dacht iedereen dat onze president het had opgegeven. Als je zoiets zegt, dan ken je hem niet. Je zou beter voorraden inslaan. Ik antwoord hem, voorraden aanleggen? Dat is al de tiende keer dat ik voorraden aanleg. Behalve dikker worden, heb ik er niets aan gehad. En dan was er nog die andere kwestie, Jean-Bertrand Aristide, die na zeven jaar ballingschap ineens terugkwam in Port-au-Prince. Wat heb je daarover gevonden aan blogs? Ja, er wordt uiteraard veel over geblogd. De ene blog vind je dan een lastblijst van je inbreuken en schendingen van de mensenrecht op de andere. zie je een grote massa enthousiaste Haitianen, Aristide verwelkomen, dansen op zijn huis... Uh, dus veel ongenuanceerd, maar het meest genuanceerde over Aristide, dat vond ik andermaal op bedocht van Jean-François Labadie, die, in twee meningen, die de, eigenlijk de twee meningen over Aristide uitmuntend uh, tegenover elkaar zit. Hij zegt, ja, voor sommigen is hij de grote historische leider, voor anderen de grote historische catastrofe. Voor de ene is hij een volksheld weggejaagd door de slechte kapitalisten. Voor de andere is hij een dictator waarvan de buitenlandse vrienden Haiti verlost hebben. Uh, wat er ook van zij zegt, uh, Jean-François Labadie, uh, hij gelooft niet dat de man serieus is als hij zegt dat zijn komst twee dagen voor dergelijke verkiezingen apolitiek is. En hey wanneer wordt de uitslag van deze verkiezingen bekend? Weet je dat? Uh, de voorlopige uitslag die wordt normaal gezien op 31 maart uh, bekendgemaakt uh, en dan is er nog een uh, contestatieperiode uh, van een week of twee. Dus midden april zou men normaal moeten weten wie precies de uh, definitieve presidentskandidaat is en ook wie er verkozen wordt in Senaat en Parlement. Joris Willems vanaf Haiti, hartelijk dank voor deze editie van Berichten uit Blogistan. En alle berichten zijn ook terug te lezen via onze website vilavpro.nl. Moet u even klikken op De Zondag. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Wij zijn er volgende week weer en natuurlijk ook door de weeks in die Villa VPRO. Zometeen zijn wij terug met wetenschap in het programma Labyrinth. En daarin gaat het onder andere over uh, schelpjes. Ik heb hier allemaal schelpjes voor me liggen. En uh, daar komt iemand over praten en we gaan het ook hebben over... Uh, de wonderlijke trucs van de spermacel in de verhouding tot de eicel. Tot zometeen. Ellen Verbeek. Dit is de redactie. Succesvol journalisten, Samen met haar man Dirk Sauer. Rijk geworden in het nieuwe Wilde Westen. Rusland. Ze komt altijd met nieuwe ideeën. En Russen die, uh, hebben dat minder. Reis mee naar Moskou. En luister zometeen naar de documentaire. Rusland door de ogen van Ellen Verbeek. In Rusland heb je gewoon dat meisjes. gewoon rustige maandsalaris uitgaven. aan één kledingstuk. Zometeen 9 uur. Rusland. in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten.